Een rol papier van een paar honderd kilo kwam terecht op de man van zestig. Hij raakte zeer ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Waardoor de rol papier is gevallen is niet duidelijk. De politie doet onderzoek, ook de arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld.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 Het duurt mogelijk langer dan tot eind van de week voordat meer duidelijk wordt over de toestand van Prins Frieso. De RVD zegt dat het stellen van een prognose in Oostenrijk langer kan duren dan in Nederland. De oorzaak is dat Oostenrijk een ander medisch protocol kent. Het weer vannacht bewolkt en regen, ook overdag bewolkt en eh, dan wel bijna overal droog. Met middags misschien wat zon, het wordt zo'n 11 graden.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 Van Amsterdam tot Amersfoort, van Rotterdam tot Hengelvelde. Ik zoek het het dan ook licht. Ik speel de rol voor wat het waard is voor de glans van het moment. Ontstreef Van zon voort.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 you ever... changes now, open up the door, and I will be here, I am here. They win